Die wereld gaan eindig. Hoe kom staan jij nog daar? Ga jij mij smijten? Jij moest lang al gaan slapen. Zo gaan met vloeistof uitske.